Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika doet er alles aan om een deal met Hamas te sluiten over de gijzelaars die vast worden gehouden in de Gazastrook. Dat zijn een woordvoerder van het Witte Huis. Uh, we believe we're closer than we've ever been, so we're hopeful. Uh, but, uh, but there's still work to be done. Um, uh, and nothing is done until it's all done, so... Uh, we're keep on this. De VS werkt samen met Israël. Begin oktober werden tientallen mensen ontvoerd door Hamas. Onder hen zijn ook veel buitenlanders. Sommige gegijzelden zijn inmiddels overleden. Opvallende verschillen in de nieuwe peilingwijzer. Dat is een gemiddelde van alle peilingen. Er zijn namelijk best wat verschuivingen te zien... zegt onze politiek verslaggever Marleen de Rooij. Als we even kijken naar de tendens, naar de trend... dan kun je zien dat de PVV flink in de lift zit. Dan de NSC, de partij van Pieter Omtzigt... Die toch uh, ja, wekenlang de peilingen domineerde. Die partij zakt wat weg, zakt eigenlijk steeds verder een beetje weg. En dan de VVD, de partij die jarenlang de grootste partij van Nederland was. Ja, die lijkt relatief stabiel. Ook GroenLinks PvdA staat hoog in de peilingen. Er zijn nu dus vier partijen die kans maken om de grootste te worden. Al dagen zoeken baasjes Miranda en Marcel uit Marsenbroek bij Utrecht naar hun papagaai Coco. Normaal komt hij na een paar uur buiten rond te hebben gevlogen wel weer thuis, maar nu is hij die al sinds vrijdagmiddag niet meer gezien. Zijn vrouwtje, papegaai Kiki, is er ook helemaal kapot van, zeggen de baasjes. Heel gestrest, heel schreeuwerig, heel erg plakkerig, zoals je nu ook ziet. Ze zijn maar uit te doen. En jullie ook, denk ik? Ja, wij ook, ja. Bijna niet geslapen het hele weekend, bijna niet gegeten. Moet nergens anders met precies zijn. Dus, waar is die? Ja, waarschijnlijk is Coco ergens van geschrokken en daardoor zijn oriëntatie kwijtgeraakt. Voor degene met de gouden tip hebben Miranda en Marcel een beloning van 1000 euro. Het weer, het is bewolkt op de meeste plaatsen. Vannacht kan het mistig zijn, het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgen in het oosten wat motregen, verder bewolkt en het wordt dan hooguit 10 graden.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 Jij bepaalt vanavond wat er gedraaid wordt, want dit is Play It Loud Request. Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van de zevende uitzending van Play It Loud Request. Waar jullie verzoeknummers voor konden aanvragen op het thema winter... En dat hebben jullie veel gedaan, gelukkig. Waarvoor dank. Ook bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan of hebben ingeschakeld zojuist. Dit tweede uur staat ook bomvol met wintergerelateerde nummers. En nog een enkel verzoeknummer die ik binnenkreeg, die we zo gaan horen. Maar eerst hoorden we, zoals bij elke uitzending en elk uur, de uuropener. Die eigen eenbreng was van de Vikingen van Amona Mart waar we Arrival of the Fimbulwinter van hoorden. De Fimbulwinter, ook wel de grote winter genoemd... is een apocalyptische gebeurtenis binnen de Noorse mythologie. Volgens de mythe gaat er een lange en strenge winter vooraf... aan de ultieme slag voor om Ragnarok, die het einde van de wereld markeert. De komst van de Fimbulwinter symboliseert chaos en naderend onheil... en vertegenwoordigt het breken van een tijdperk... en het begin van een tijdperk van duisternis... We vinden dit onheilspellende nummer op het vierde album Versus the World uit 2002... en dan de EP Extra Bonus CD op dat album. Wat het eerste album was van de band waar ze een meer midtempo en zwaarde geluid lieten horen. Het eerste en tevens laatste verzoekje van dit eerste uur... mocht ik ontvangen van een vriend van de show, Sasha van der Meer... bekend als frontvrouw van de symfonische metalband Solar Cycles... die ik vorige maand nog in de studio had... voor een open interview over de release van hun debuutalbum Lunar. Altijd leuk om een kleine glim te horen van haar favoriete muziek. Zij wilde graag een nummer horen van het in het eerste uur... nog gedraaide Finse Insomnium en kwam met Ephemeral. Een nummer dat voor haar bij de eerste luisterbeurt meteen aanvoelt als een koude winternacht. Nou, ik ga hem graag voor je draaien. Ik ben benieuwd naar jouw aanvraag. En dank je wel daarvoor natuurlijk. Sla maar gauw een warm dekentje om je heen. Komt ie. ...hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen. Op ZFM Zandvoort. Op Somnium hoorden we de Metal Titanen van Mastodon met Cold Dark Place. Het uiteindelijke titelnummer van de EP, Cold Dark Place uit 2017, maar voelt als een op zichzelf staand nummer. Ze speelden ermee om hun op Game of Thrones geïnspireerde White Walker hierin op te nemen. Maar de combinatie van akoestische gitaar, jammerende pedalsteel en de verre zang van Brent Hints voor een, van, uh, een waanzinnig melodramatische elektrisch crescendo op Cold Dark Place laat Mastodon op zijn krachtigst intro, introspectief zien. Een lawine van gevoelens dus. Ik begrijp heel goed waarom mensen van Winterson kunnen genieten. De mix van Power, Folk en melodieuze Death van deze Finse band is een verkwikkende mix... die zich leent voor grootse en filmische anthems. Als Wintersun ergens onbekend staat, is het hun vermogen om wildere werken te maken... en vervolgens een gevoel van onzagwekkende majestie, majesteit te ervaren, zoals bijvoorbeeld te horen is op Land of Snow and Sorrow dat de pijn van verlangen de pijn van verlies en de blijvende aanwezigheid van verdriet in iemands leven goed reflecteert. Het is een beklijvende verkenning van emotionele strijd en het verlangen naar troost in een verlaten wereld. Na Winterson valt er gedurende 9 minuten nog meer sneeuw, dus tot over een ruime 18 minuten. maandagavond play it loud op zfm sanford 9 minuten lang. Worden vrijwel zeker de grootste volkplek metal band in de geschiedenis van de Amerikaanse heavy-muziek. Het uit Portland, Oregon afkomstige Eggelock, die hulde bracht aan de bevroren schittering van hun Scandinavische voorouders terwijl ze de dichte flora en wilde schoonheid van hun huis in de Pacific Northwest benadrukte. Falling Snow, het tweede nummer op hun fenomenale derde langspeler... is een van de beste composities waarin vergelijkingen worden getrokken... tussen de veranderende menselijke omstandigheden en veranderende scènes van de natuur... terwijl hun mix van elektrische en akoestische gitaren samen met harde en zuivere zang... een soundscape vormt die anders is dan alle andere. De veranderende menselijke omstandigheden en het omgaan van ons met de natuur... is ook een grote zorg voor de bandleden van de volgende band. Ik heb het over de band uh, van Sasha, waar ik eerder al een verzoeknummer voor heb gedraaid... genaamd Solar Cycles. De symfonische Volk Metal Band probeert naar eigen zeggen mensen opnieuw te verenigen... met de natuur door middel van hun muziek. Dat gekenmerkt wordt door strakke drumpartijen, brute melodieuze gitariffs... Klassieke en Keltische gekleurde violpartijen. En de door Britse indie pop beïnvloedde zang met een Keltisch randje. Het debuutalbum Lunar is sinds 27 oktober uit. En daarvan verscheen op 28 juli dit jaar de allereerste tekstvideo ooit gemaakt. Door Sasha van het nummer Immeasurable Fuck. Het nummer omarmt pakkende melodieën, krachtige verhalen... en is een emotionele verkenning van het gevoel... gevangen te zitten in onzekerheid, stil te staan in het leven... en het pad naar het verwezenlijken van iemands dromen in twijfel trekken. Immeasurable Fog duikt diep in de ontroerende zang van zangeres Sasha... en weeft een tapijt van emoties door haar etherische stem. begeleid door het atmosferische geluid van Sylvanas akoestische altviool... en de meesterlijke instrumentatie van de band... creëert het nummer een buitenaardse sfeer waardoor luisteraars naar een rijk van introspectie worden getrokken. Het nummer weerspiegelt collectieve ervaringen en herinnert er ons eraan... dat we allemaal te maken krijgen met, met momenten van onzekerheid. Via hun muziek probeert Solar Cycles troost, troost, troost sorry, en kracht te bieden aan luisteraars. En te helpen uitdagingen aan te gaan... en met een hernieuw, hernieuwd gevoel van doelgerichtheid naar voren te komen. De soort Winter's Wolves haalt deze lijst om een paar redenen. Allereerst heeft het Winter in de titel. Het is ook afkomstig van het debuutalbum van de soort dat Age of Winters heet. En dan is er nog natuurlijk de video. De band speelt buiten terwijl het sneeuwt. Er is ook een man die door het bos rent waar het ook sneeuwt. Textueel vat Winters Wolves een thema, thema samen van wraak voor de vernietiging... veroorzaakt door de beschuldigden. Het lied suggereert dat hun acties tot hun eigen ondergang hebben geleid... aangezien zowel de natuur als de toorn van de hoofdpersoon op hen worden losgelaten wat leidt tot onvermijdelijke nederlaag en ondergang. Voordat we alweer overgaan naar het afsluitende nummer... van deze vijfde Play It Loud request... heb ik zoals elke week eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we nog last minute naartoe, optredens En dat horen jullie zo dus van mij. De Play It Loud concertagenda. Op woensdag 22 november speelt de scratch-in-podium de victorie in Alkmaar. En dit eerste kwartet uit Dublin combineert een volk met harde energieke rock, Met een intensiteit die je lijf volledig van je sokken blaast. Geboren als experiment uit een gedeelde liefde voor akoestische gitaar, metal en traditionele Ierse muziek, is de band inmiddels uitgegroeid tot publieksfavoriet op festivals door heel Europa en de Verenigde Staten. Op 3 november verschijnt hun nieuwe album Mind Yourself. De Europese tour die hiermee samenhangt maakt op 22 november een stop in Alkmaar met als support junior brother. De Ierse singer-songwriter Ronan Keeley werd in 2019 verkozen tot Irish Times Best Irish Artist en heeft een flink gevolg vergaard met zijn legendarische shows. En een geluid dat zowel vooruitstrevend klinkt als traditioneel sentiment oproept. Junior Brother maakt gebruik van een eigenzinnige gitaarsound, speelt voet tamborijn en haalt net zoveel inspiratie uit de avant-garde als middeleeuwse muziek. En geluiden van het platteland van Ierland, waar hij zijn wortels heeft liggen. De deuren gaan open om 7 uur. 7 uur en kwart voor acht speelt Junior Brother dus. En om 9 uur de Scratch. Hoe Disney klassiekers Let It Go of de the Pokémon theme song klinken als punkrock nummers, dan moet je bij Punk Rock Factory zijn. Krachtige punkrock krachtpatsers K Punk Rock Factory staan bekend om hun speciale punkcovers. Uh, covers. Ze spelen vrijdag 24 november in de oude zaal van de Melkweg en nemen Bronnie en The Bottom Line mee als support. Sinds de release van hun eerste album in 2019 heeft Punk Rock Factory online een enorme fanbase opgebouwd. Ook festivals als Slam Dunk en Download... werden getrakteerd op het diverse repertoire van de band. En de koffers maken ze niet altijd alleen. De band werkte al samen met grote namen uit de muziek... waaronder Jessica Darrow van Encanto... Jared Reddick van Bowling for Soup... Jeff Stinko van Simple Plan... Spencer Charnes van Ice Nine Kills. En Adrian Estrella van Zebra Head. Maar ook nog veel meer. Nu gewapend met hun zesde studioalbum. It's Just a Stage We're Going Through. Een punk rock eerbetoon aan podium en scherm dat op 31 maart uitkwam. Is de band klaar om te bewijzen dat a punk rock factory veel meer is dan alleen een coverband. Kaartjes gaan voor 20,70 euro. Exclusief 4 euro lidmaatschap. De deuren openen om half 7. De start van Bronnie begint om 7 uur. En Bottomline speelt om tien voor acht. De Punk Rock Factory uiteraard om negen uur. Door naar Carnivore, de befaamde band uit New York City... die de weg vrijmaakte voor de legendarische doom-metal-helden Typo Negative... liet een onvergetelijke indruk achter met hun controversiële cro crossover van metal en hardcore... doordrengt met een post-Armageddon, neo-barbarische soundscape. Na het tragische heengaan van Peter Steele, de charismatische frontman van Typo Negative... en tevens Carnivore, herreest de band als Carnivore AD... De band bestaat nu uit doorgewinterde veteranen van de New York City hardcore metal scene. Bassist-zanger Baron Misraka van Sheer Terror en Dark Side New York City. Gitarist Chuck Lenihan van The Crumb Suckers. En drummer Joe Cangalosi van Creator Massacre en Whiplash. De band is mede opgericht en volledig goedgekeurd door de oorspronkelijke leden van Carnivore. Gitarist Mark Carnivore en drummer Louis Bateau. Die beide regelmatig met de band hebben opgetreden. Gedreven door een diepe toewijding om de nalatenschap van Carnivore en de onvergetelijke Peter Steele en de originele gitarist Keith Alexander voort te zetten, doen ze het repertoire herleven waarmee Carnivore destijds furore maakte op podia en festivals wereldwijd. St uh, het vindt plaats het concert in Patrona natuurlijk in Harlem in the Stage 2. De kaartjes gaan voor 19.50. De deuren gaan open om 7 uur. En om half 8 begint het voorprogramma te spelen. En daar is even geen, bekend, uh, geen naam van bekend. Uh, we gaan, dat was het dadelijk weer. Dat was Concertagenda voor deze week. Veel plezier als jullie besluiten naar een van deze concerten te gaan. En wil je jouw ervaringen hiervan met ons delen? Laat het dan ons weten via de Facebookpagina. Play it loud. At Zfm Zandvoort. En dan ad geschreven uiteraard. Wie weet neem ik volgende week wel contact met jou op. Om, om jouw ervaring te delen. Aan te horen. Nu gauw terug naar alweer het laatste nummer waarmee ik vaak lekker stevig afsluit. Afkomstig van de Zweedse death metalers van Unleashed, die metal meestal Viking-thema's, Noorse mythologie en herinneringen aan hun voorchristelijke wereld aanhaalt in hun teksten. Unleashed was zelfs één woord verwijderd van het coveren van Winter Wonderland. Maar er is niets luchtigs of speels aan Winterland. De teksten zijn kort en to the point. Het is winter en het wordt niet prettig. Ijs, wind en sneeuw zullen de komende maanden domineren en de dood in zijn bevroren greep brengen. De winter is mede en Unleashed gaf ons een herinnering met deze afsnede van hun Sworn Allegiance schijf. Bedankt voor het luisteren en inzenden van jullie verzoekjes. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben vanavond, net zoals ik. Volgende week mag Ben van Rode weer aantreden met zijn vierde uitzending van Play It Loud Underground, waar de meer onbekende black en death metal bands aan bod komen. Dit kan zijn dat het een uurtje later gaat plaatsvinden... in verband met iets uh, belangrijks wat gaat plaatsvinden in de studio. Dus ik zal er waarschijnlijk vanaf 10 uur zijn tot 12 uur. En mogelijk zal Ben dus het eerste uur waarnemen en ik het tweede uur. Zorg dat je er weer bij bent. Voor zo nog een fijne resterende avond gewenst. Voor een straks een goede nacht. En voor nu nog veel luisterplezier met Unleashed Winterland. Horns op. Tot volgende week. Muzzle.